Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Hamas laat weer gijzelaars vrij. Het gaat om twee vrouwen en uit welk land ze komen, dat weten we nog niet... Ondertussen wordt er nog druk onderhandeld over het vrijlaten... van nog veel meer gegijzelde mensen, zegt correspondent Nasra Habiballa. Het zou gaan om een groep van 50 mensen die allemaal de dubbele nationaliteit hebben. Dus allemaal een buitenlands paspoort. Israël die zegt, wij zijn niet bij deze onderhandelingen uh, betrokken. Dus ja, wat ik net vertelde, is dus ook allemaal nog niet bevestigd. En we weten bijvoorbeeld ook niet uh, wat dan de deal zal zijn. Dus wat Hamas er dan voor terug zou krijgen. Ja, sommige Israëlische media schrijven dat Hamas brandstofwiel in ruil voor al die vrijlatingen. Maar ook dat is nog niet bevestigd. Afgelopen vrijdag werden ook al twee gegijzelde mensen vrijgelaten. Toen ging het om een Amerikaanse vrouw en haar dochter van 17. Een oud medewerker die bedrijfsgeheimen van ASML jatten, is daarna naar Huawei gegaan. Dat zegt NRC. ASML is een Nederlands chipbedrijf waar miljarden in omgaan en ook veel om te doen is. Nederland en vooral Amerika is bang dat hun technologie in handen van China komt. En daarom verkoopt ASML hun allerbeste machines niet aan Chinese bedrijven. En Huawei is ook een Chinees. En de bedrijfsspion heeft volgens NRC... daar dus wel gewerkt. Na het stelen van gevoelige informatie. Ajax moet op zoek naar een nieuwe trainer... die de club uit het moeras kan trekken. Maurice Stijn houdt ermee op. Dat hebben Ajax en hij zelf samen besloten. Maar wie gaat het dan doen? Ja, assistent trainer Maduro wordt nu even tijdelijk... hoofdtrainer. Maar dat zal niet lang duren... denkt mijn voetbalcollega Jeroen. Dat is een gok, denk ik, die Ajax niet kan permitteren. Weer zo onervaren iemand. Ik denk... Eerlijk gezegd dat er, dat er pas echt een nieuwe trainer komt... op het moment dat de nieuwe algemeen directeur aantreedt. Alex Kroes, daar is het een beetje het wachten op. Officieel treedt hij nu 15 maart aan. Ja, maar Ajax hoopt dat Kroes eerder kan beginnen als directeur. En acteur Dwayne Johnson, oftewel The Rock, is helemaal niet blij met zijn nieuwe wassen beeld. In het Madame Toussault-achtig museum in Parijs staat er nu een siliconen replica van hem. Alleen één probleempje: zijn huidskleur is een stuk lichter dan de echte Rock. En de acteur klaagt erover op Instagram. Ook YouTubers gaan erover los. Wow, many point out how the skin tone is inaccurate. One simply wrote: bro is white. <laughs> Ja, Johnson hoopte al dat het museum wat aanpassingen wilde doen om zijn huidskleur donkerder te maken. En het museum zegt nu dat ze dat gaan doen. En dan nog het weer. Er trekken buien over. Alleen in het noorden is het nu nog droog. Ook vannacht blijft het nog even plensen. Morgen begint ook nat, later bewolkt bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Uh, we hadden al eerder uh, de taart uh, aangebroken ja. die ik voor jullie heb gemaakt. Uh, met, uh, met dat logo of de, de album Hoes. Ja, dat ja. smaakte goed ook. Ja, was een lekkere taart. Dankjewel, ja. Hema. Ja. <laughs> nee, met was taart. een hele lekkere taart. Mm -hmm. uh, wie heeft uh, dat uh, artwork, of artwork bedacht? Of wie heeft dat ontworpen? Hebben jullie er een ontwerper voor of ja. heb jij dat zelf gedaan? Ik doe dat zelf. Je hebt dat zelf gedaan? Ja. Wauw.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 Ja, ik heb eigenlijk ja, een advertentie geplaatst op, geloof ik, Muzikantenbank of zoiets. Okay. En eigenlijk zowel Frank als Sylvana, die reageerden daarop. En ze waren ook ja. volgens mij de eerste. En we hebben dus best wel geluk dat het, het ook gewoon gelijk goed was. Ja, ja, het voelde gelijk goed. Volgens ja. kwam Sylvana twee weken voordat ik uh, erbij kwam. Ja, ja, dat ja. zou kunnen, ja. En, ja. Oh, ja. ja. ja. Precies. Het ging ik, heel ik snel. Kan, eigenlijk. Uh, ja. Ik kwam zelf ook via een Muzikantenbank. Ik was hier naartoe verhuisd via, uh, vanuit Groningen. Uh -huh.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 En uh, had zij voor Solar Cycles al in een band gespeeld? Of was uh, Solar Cycles echt de eerste band voor And de de Maria? haar? En the Miriam? Ja. Yeah. And the Miriam. Volgens mij in Eindhoven. Uh, Waar ik. ze studeerde, dacht ik. of zo. Ja. ja. ja We is heel slecht op de hoogte. Ja. <laughs> Als ze meeluistert, dan... Ja. Ja. Het even door. Ja. Wow. Maar, de bandnaam was uh, And the Miriam. Ja, geloof ik. Oké.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 Dan kun je nog repeteren. Zeg maar. S'avonds kunnen we maar los. Kijk, helemaal goed. Dus is je uitlaatklep ook. Ja, <laughs> zeker je weten. Weet. Ja. Het is ja. vermoeiend, maar ja. ook uh, voldoende. Dat wil voldoen. ik geloven, ja. vijf dagen <laughs> in de week werken en dan de band er nog naast. Ja. Maar goed, dat het uh, te combineren valt, gelukkig. Uh, nou ja, Sosja, je, je had je zelf al geïntroduceerd natuurlijk als uh, en zangeres en bassiste van de band. Met ja. een prachtige stem, mag ik wel zeggen. Nou, dankjewel. Ja, hoe is het, uh, de liefde bij jou ontstaan voor het zingen en bass spelen natuurlijk. Ja, eigenlijk, eigenlijk ook gewoon al, altijd al. Ja? Als klein kind was ik altijd gewoon... Al, kijk, dan al het aan meest singen? zingen met alles. Ja? Ook met Engelstalige nummers natuurlijk. Okay. Dat snapte ik totaal niet waar het over ging. Maar. Je was gewoon al aan het meebleren. Ja, altijd <laughs> aan het meebleren. Gaal. En wat voor muziek vond je vroeger leuk als klein kind zijn? Je? Ja, nou, dat begon met K3 natuurlijk. Ja. Ja, dat was wel die tijd. Ja. Dus ja, uh, mijn moeder die zat ook in een band. Dus mm -hmm. langzamerhand ging ik oh. een beetje ja, in haar muziekstijl mee. En zij speelde ook?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 op een gegeven moment op zoek gegaan naar mijn eerste bandje. Mm -hmm. En toen kwam ik eigenlijk een beetje in de symfonische metal terecht. En de solar Cycles. <laughs> <opgericht. laughs> Oké. Okay. Um, de gitaarpartijen zijn door jou uh, gedaan, Iwan. Uh, je bent zoals gezegd ook uh, medeoprichter van de band samen met Sascha. Ja. Uh, heb je ook wel een zang op, uh, op je genomen of heb je alleen gitaar uh,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 komt soms zelfs ook wel uit Sasha, die zegt nou ik vind dat die hier screams of zo ja, passen. Ja. Soms past het er gewoon beter dus ja, bij. Ja. En, uh, ja, en dan dan wat meer tempo -toch nummers. Toch een beetje leuke dynamiek, vind ja. ik zelf. Uh, ja, dat, niet Iedereen houdt ervan, maar, uh. ja, maar dat leent ze prima voor de symfonische metal. FK uh, ja. ja. doet dat al, dus, uh, ja, en een andere uh, grotere namen. Ja. Dus, uh, ja, dus, uh, vind ik zelf een hele nominatie. Hele en uh, hoe oud was je toen jij begon met spelen? Gitaarspelen? Uh, toen ik begon met gitaarspelen was ik 12. Uh, ja, dat is dus, uh, ja, nou, Wat ben je ja. nu als ik vragen mag? Ik ben nu 30. Dertig, dertig. oké. Okay. Dus ik doe het dan een tijdje. 18 jaar al, ja. Zo. ja. Uh, dat is ja. een tijd. Ja. En uh, conservatorium gedaan, uh, neem ik aan? Of? Nee, niet nee eigenlijk niet. Nee. Oh, okay. nee, uh, nee, ik heb gewoon een, een technische studie gedaan eigenlijk. Uh, ik, uh, ik was. Te veel gericht op de metal en hard rock volgens het conservatorium. Ik heb wel een ja. editie gedaan, maar ik oh, okay. me uh, ja. niet voor de, uh, aanmerking. Nee, nee, nee, ze vonden wow. me niet uh, jazzy genoeg, denk ik. Yes, yeah. <laughs> Nou, maar er zijn toch een hoop metal die het wel gedaan hebben, toch? Ja, ja. ja op zich dus wel. Dus het ja. hoeft niet per se Jesse georiënteerd te zijn. Nee, nee. nee. Ja, ik ja. was niet welkom. Ja, ik jammer. Ja. Slecht. Nee, en tot slot is er natuurlijk nog het geweldige strakke drumwerk van jou, Ralf. Jij bent dus de broer, zoals eerder gezegd, van Iwan. Hoe is het om met jouw broer samen in een band te spelen...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 Wauw, dus, uh, er ah, is nooit ruzie uh, ontstaan. Geen ruzie is nog. Kijk, nee. nee. nee. nee. nee. dus, uh, we hebben <laughs> een goede band <laughs> samen. <laughs> Heel belangrijk. <laughs> uh, ja, je bent uh, kort eigenlijk na uh, dat uh, Sascha en uh, Ivan uh, mm -hmm. ben je bij de band terechtgekomen. Um, ja, dan ga ik het nu uh, hebben over jullie uh, debuut uh, Getiteld Ethereal Storms. Dat in 2017 is verschenen. Waar ik overigens uh, de intro Hold On To The Sun van draaide. Uh, als intro van de in uitzending ook. Wat kunnen jullie me over dit nummer vertellen? Wie kwam er op het idee om dit nummer uh, te maken voor het intro? Zeg maar? Ja, ik denk ja. Iwan en ik samen eigenlijk. We, ja, we wilden eigenlijk gewoon uh, ja, een beetje de sfeer uh, zetten voor, uh, voor de EP. Voor, ja, en, uh, ja, dus ja, een beetje een magische ja. Ja, sfeer creëren. Ja, ja. Nou, dat is goed gelukt. Ik wordt een <laughs> mooie intro ook. En uh, niet al te lang ook. Hè. Nee, lekker uh, nee, kort maar krachtig niet. intro. Dat, dat is altijd uh, een goede, <laughs> goede opener voor een album. Uh, nou ja, zoals uh, gezegd, uh, als het even lukt... dan probeer ik natuurlijk het uh, eerste uur... alle de tracks te draaien. Ja. Uh, hebben jullie hiervan één persoonlijke favoriet? En waarom? Ja, mijn persoonlijke favoriet is Clouded Stars. Dat is het laatste, is het laatste. nummer van de EP. Ja, ik, daar doe ik dan ook Screams in. Dat is, okay. grins, dat is dan het enige nummer waarin we dat doen. Uh, ja. Maar ik vind dat gewoon uh, ja, een beetje... Dat, dat nummer heeft een bepaalde sfeer... En, uh,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 dat ja, dat, dat heeft denk ik toch wel een half jaar geduurd. Toch wel. Um, ja, zo zoiets. Iets. Ik ja. denk dat we eind 2016 of zo uh, nog ja, dingen de drums, hebben opgenomen. Ik denk dat we ja, toen de drums hebben opgenomen en vanuit daar uh, verder. Ja. Uh, ja. Wow. En het 2017. Uh, ja, nou, dat ja, dat ja. heeft toch wel, denk ik, ruim een jaar geduurd in totaal. Ja, ja. Ja. Nou, Voordat je echt uh, uitkwam. Yeah. Ja. Wow. En hoe, hoe is het ontvangen, de, de EP? Uh, hebben jullie inzicht in hoe vaak het verkocht is uh, of gestreamd? Of?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 Ja. Daar ga ik het ook zo nog uh, over okay, hebben, ja. <laughs> uiteindelijk. <ja. laughs> Oké, okay, nee, helemaal goed. Ik nou ja, ben blij dat het in ieder geval uh, <laughs> opgepakt is. Uh, en dat ja. zal, ja. zal nu denk ik ook wel weer gaan lopen... En nu straks de debuut de, de uit gaat komen. Ja. Dan zullen zeker. ze misschien ook weer terug gaan uh, grijpen... Ja. naar het, uh, het oudere werk van, dat, van jullie, denk ik. Dat denk ik zeker, dat ja. Denk ik ook zeker, ja. Ja. Uh, Wat was jullie inspiratie ook voor uh, het album, voor de debuut-EP? Uh, ja, ik denk dat de inspiraties heel breed zijn... Um... Ik, ik ben zelf altijd heel erg fan van uh, de Finse de band John of Bodem geweest. John of Bodem, ja. Ja, die ken ik zeker. Um, ja. Dus ja, daar zul je misschien ook wel wat van uh, terug horen. Zeker misschien de wat eerdere periode van hun muziek. Mm -hmm. um, ja, Sasha, die zei al, die, uh, haar grote voorbeeld is Florence uh, van Florence en de Machine. Mm. Dus ja, daar, daar komt dan ook weer erg ontsamen. Mm -hmm. En ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen invloeden wel heeft... Um,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 Maar het is, het is meer dan dat. Ja, ja inderdaad. Het uh, valt goed terug te horen, inderdaad. Uh, ja. Heel bijzonder dat het uh, ja, van allerlei kanten, zeg maar, uh, komt ja. het meerdere mm -hmm. invloeden. Ja, ja, wauw, bijzonder. Uh, nou ja, zoals jij net al aangaf... verscheed uh, er ook bijna van elk nummer een, uh, een videoclip. <laughs> Behalve van de laatste track, uh, Cloud Stars. Ja. Uh, was er een reden waarom jullie destijds zoveel videoclips hadden gemaakt? Is het meer om uh, jullie album te promoten? Over ja, dat komt ook eigenlijk een beetje vanuit mij. Want uh, ja. ik uh, heb eigenlijk altijd al de passie gehad om... Uh, ja,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 En eigenlijk ook voor elk nummer. Dus ja. we zijn zelfs ook nog begonnen al een Clouded Stars. Maar ja, door alle drukte is het Is het er niet meer van gekomen dan. om die af te maken? Nee. Ah. Maar wie weet. Ja, die kan ooit mag. nog. Wie weet. Weter ja. laat als nooit. <laughs> <laughs> uh, het derde nummer van, het, uh, van de EP, Seven Spheres, uh, wat ik zo ga draaien. We had ook een prachtige video. Uh, overigens alles opgenomen in de natuur, uiteraard. Uh, ja, dat is ja. logisch. Ja. Uh, waar, waar was deze opgenomen en wie, wie koos voor deze locatie? Ja, nee man, jij waarschijnlijk. Ja, eigenlijk is hij deels Inkofertje. hier gewoon in het bos in Nederland opgenomen en ja? ook deels in Oostenrijk. Oostenrijk ook. Wauw. Ze ja. zijn ook helemaal afgereisd naar het buitenland voor de clips. Ja, we waren er op vakantie en toen hebben we gewoon alle ah. filmapparatuur meegenomen en Kijk. ja, zijn we oh, daar gaan staan. Goed voorbereid. Uh, ja. wauw. Wow. <laughs> nou, we gaan hem uh, lekker draaien. Seven Spheres komt nu ja. van Ethereal Storms.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 En dat was eigenlijk heel leuk, want we bereikten de finale. Dus uh, oh, voor je wow. eerste optredens is dat toch dat uh, leuk. Zeker ja. gaaf, ja. ja. Dat is uh, ja, hoe noem je dat? Uh, <laughs> Geeft de, de burgermoes een boost. In de, in de, ja. wow. en, en welk nummer uh, wordt ja, gezien als publieks favoriet als jullie hem live. Uh, Nummers te horen brengen. Oh, dat is wel lastig. Nou ja, we deden laatst dus een poll op in, uh, Instagram <laughs> en toen vonden de meeste mensen toch Seven Swears het leukste. Dat is het ja. nummer wat we net uh, hoorden ja. uh, van de EP dan. Hè. Ja. Uh, dus dat is denk ik wel een beetje de publieksfavoriet. Waar uh, je ja. van werk? Ja, ja. ja. ja. <laughs> ik denk ik <het> ook wel. <laughs> ja. En um, Blood Moon uh, wordt ook wel uh, uh, gespeeld live.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 moet zeker goed gaan komen. Jullie <laughs> hebben een hoop potentie en kwaliteit. Dus wat dat betreft uh, moet ja, dat zeker goed well. gaan komen. Dat horen we allemaal goed terug uh, in de muziek die ik nu uh, gedraaid heb al. Dus uh, ik... Uh,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 ja, ik denk toch dat omdat het het laatste nummer van je EP is. Uh, mensen kennen dat nummer niet altijd. Mensen luisteren vaak eigenlijk maar de eerste paar nummers uh, yeah. ja. van een cd. Uh, zo werkt het nou eenmaal. Ja. Uh, Spotify, ja. Ja. Ja, Ik kan ook zeker als een tip geven. Als je een cd hebt, uh, luister ook altijd even het laatste nummer. Want er zijn best wel veel goede nummers die als laatste op CD ik staan. Ik wou zeggen. Save the best for last, <laughs> toch? Ja. Uh, dat geldt ook hiervoor. Nou, ja. Dat was zeker een krachtig afsluiten van het eerste uur. En zo, uh, sowieso eindig ik mijn, uh, mijn programma's altijd uh, krachtig.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 Party in Hoofddorp. C. -punt. Blijf luisteren, luisteraars. En bedankt voor degenen die al uh, luisteren. Tot zo'n Nieuws van 10 uur. Hebben we hebben nog wat secondes. Oh. <laughs> het is altijd lastig tijd meer. <laughs> we, we gaan er zo uit. En we, eind, we beginnen straks het uh, nieuwe uur met Raven's Call van Lunar. Is... Goede intro. <laughs> Zeker. Nou, daar komt ie hoor.